De honderden brandweerlieden die op het Griekse eiland Rodos de zware natuurbranden bestrijden... worden sterk gehinderd door de harde wind. Naar verwachting zal die het blussen de komende dagen nog bemoeilijken. Bijna 20.000 mensen zijn sinds gisteren uit hun huis- of vakantieaccommodatie geëvacueerd. Veel van hen zijn opgevangen in scholen of sporthallen. Ook wachten veel evacuees op het vliegveld tot ze naar huis kunnen. Reisorganisaties hebben veel van hun vluchten naar Rodos geannuleerd. In veel gevallen brengen ze wel vakantiegangers terug naar huis... Als die dat willen. De Spaanse parlementsverkiezingen zijn volgens de Exitpols gewonnen door de centrumrechtse Partido Popular. De partij krijgt 145 tot 150 zetels in het parlement. De PSOE van zittend progressieve premier Sanchez blijft steken op 113 tot 118 zetels. De rechtsradicale partij Vox, waarmee de Partido Popular een coalitie zou willen vormen, raakt volgens de Exitpols... de helft van zijn parlementszetels kwijt. Daardoor is het niet zeker of de twee partijen genoeg zetels krijgen voor een recht. Bij de Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Odessa zijn de afgelopen nacht meer dan 40 gebouwen beschadigd. 25 daarvan zijn monumenten, zeggen de autoriteiten. Het centrum van de stad staat op de werelderfgoedlijst. En ook de monumentale transfiguratiecathedraal in het historische centrum van Odessa raakte zwaar beschadigd. Bij de aanval viel één dode en raakten ruim 20 mensen gewond. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland bij de aanval zeker 19 raketten af. Daarvan zouden er 9 zijn onderschept. De Tour de France is vanavond afgesloten met de laatste etappe, de rit naar Parijs. De gele trui is voor de Deen Jonas Winjegaard van Jumbo-Visma. Hij finishte samen met zijn ploeg na het peloton. Op de Champs-Élysées was de winst voor de Belg Jordi Meus... die de snelste was in de massasprint op een banddikte. Het weer vanavond overwegend droog. Vannacht in het zuiden en zuidoosten wat buien met onweer en minima tussen 14 en 17 graden. Morgen overdag opnieuw wisselvallig zomerweer bij 19 tot 22 graden. De dagen daarna verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een auto met aanhanger geschaard in de Wijker Tunnel. Die ligt in de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Kun je er niet door en moet je omrijden via de A22, dan kom je door de Velser Tunnel. De vertraging is minimaal. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort? is Zin in ZFM. CSM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1551 hier op CFM. Curtis McDonald, hij maakt al jaren geen grote albums meer. Maar wel af en toe een singeltje. Zoals deze Sunshine Strike. Daar heeft hij eh, blijkbaar had hij de zin in met de zomer in zijn bol. David Wright van het label AD Music uit Engeland. Dat is een, een, een label wat zich specialiseert in uh, elektronische muziek. Heeft samen met Caris Oracle gemaakt. Ellen Matthews, die maakte het uh, album Season Chains. Nou, en dan hebben we de nieuwtjes van dit tweede uur alweer gehad. Um, eens even kijken wat we krijgen. Oh, we krijgen van AD Music nog even kijken. Een, uh, een ander album van Divine Matrix, Beach Camping. En onze Canadees François Couture, die komt ook nog even langs. En uiteindelijk eindigen we met Tot masby met Ariel Views. Pizzolradio.info, daar vind je de playlist, daar vind je het programma terug. Ik wens je heel veel luisterplezier. far and you're listening to my new album between then and now on peaceful radio